Met nu ZFM Cinema. En heren, ook natuurlijk maandag 28 november. De tijd 21 uur. En bijna 4 minuten zou ik zeggen. Dus tijd voor CFM Cinema. Het programma wat veel muziek bevat. Oude en nieuwe films natuurlijk. Welke films eerste uur. Up in the Air. We Own The Night. En de nieuwe CD van Ennio Morricone. Ennio Morricone 60. En dat betekent 60 jaar componist en muziekmaker. Uh, twee, duur, uh, twee hele mooie soundtracks, A Chronicles of Nardia en An American Tale. En natuurlijk een paar films die op de televisie vertoond worden. Uh, normaal begin ik altijd met de hit van de maand en dat is Scott Bradley. Maar ik ga deze keer omdraaien, want ik, uh, Scott Bradley is onderweg uit mijn tas gevallen. Ik moet hem even ergens anders op gaan zoeken. Maar ach, uh, Scott Bradley eindigt met een uh, soort uh, fluitertje. En uh, dat leek me wel leuk in de tv-serie de... Uh, de dacht is van jaren geleden zat er ook een fluiter, een kunstfluiter, en die heette Ronnie Ronald, en daar een nummertje van. Kunstfluiten, dat hoor je niet veel meer tegenwoordig, kunstfluiten. Maar dat klinkt toch fantastisch, alleen al die vogelgeluiden. Grote klassen van uh, ja. Ronald, uh, Reggie Ronald, hoe heette die precies? Ja, zoiets was het. Maar ik had eigenlijk Scott Bradley postmodern jukebox geloofd met het nummer uh, uh, Bad Romans. En dat begint ook met de Fluiter. Voel je Dat was natuurlijk bad romance uh, ja, door, uh, door uh, Scott Bradley Postmodern jukebox. Een beetje in de uh, ja, vintage stijl Craig Catsby-stijl. En dat wordt gezongen door Arena Safalis. En als je denkt wie was die ritmische trappenloper, dat, dat was Sarah Reich. Uh, volgens mij is hij er ook vaak bij met uh, live concerten. Volgens mij komt, uh, komen ze ook naar Nederland ergens in maart. Dacht ik, Scott Bradley Postmodern jukebox. Uh, misschien heb je het gemerkt, misschien heb je het ook niet gemerkt... maar ik heb begrepen dat Sinterklaas weer in het land is. En dat kunnen we niet zomaar voorbij laten gaan. Dus van de beste Sint plaat een nummertje van uh, Ed Sila Rombly... Die beste zin. Het ritme van Zandvoort. Ja, Sinterklaas in het land. Dan kunnen we natuurlijk niet op Sinterklaasspraakje zijn. Dus die doen we er af en toe tussendoor. En kom bij de eerste film, Up in the Air... Soundtrack en een aardige soundtrack. Er zat veel popmuziek op. En onder andere een nummertje van Elliot Smith: Angel in the Snow. Still Elliot Smith van de soundtrack Up in the Air. Er zijn heel veel bekende jongens op. Ook dit nummer Taken at All is van Crosby Stilson, and Young. Take another look. Did I see you looking blindly at your book? Is it all that you thought that you thought it took? Can it be taken taken at all? Were you looking for signs along? By your lonely light of day, is this road really the only way? Can this road be taken? Taken it all, lost it on the highway, down the dotted line. Is this road really only Ja, deze film was afgelopen zaterdag op televisie. En in de hoofdrol George Clooney, die de een of andere persoon speelt, die uh, naar kantoor gaat om mensen te ontslaan voor werkgevers die dat zelf niet durven. Dus uh, een bijzondere film, ook een bijzondere soundtrack. Er staat veel popmuziek op, onder andere. Maar twee nummers van Rolf Kent, een bekende filmcomponist... onder andere dit korte nummer, Lost in Detroit. Ook nog wat nieuwe werk. En dat is van Sharon Jones en de Dab Kings. En daar ga ik ook nog even draaien. Want dat vind ik een leuk nummertje. En dat is getiteld This Land is Your Land. Je kent het. En de Dab Kings uh, Trouwens, uh, over uh, Sharon Jones gesproken uh, Ben je nog op zoek naar een originele kerstcd uh, Zoek dan niet verder Maar ga naar de winkel Of bestel hem via internet Sharon Jones en de Dab Kings Het kerstalbum is van vorig jaar 30 oktober kwam je uit De bekende kerstwerk, maar ook een paar onbekende En één met een mooi filmpje uh, Op internet Ja Ik, uh, Ze blijft maar doorzingen Ja, een tijdje geleden was je zelfs nog in Haarlem. En de pas vanavond, natuurlijk. Ja, het is een aardige soundtrack. Het staat van alles op. Ik ben zelf ook nogal fan van Roy Buchanan, een gitarist van, uh, uit het verleden. En dit is ook niet onaardig. Dat is het laatste wat ik van dit zal uh, draaien. Eens even kijken wat we dan nog hebben staan. To see my children play May not be Ja toch een beetje dezelfde stijl allemaal, die muziek die erbij gezocht is. De, daar kom ik bij een andere film waar, de, waar mooie muziek in verwerkt zit. We Own the Night heet die film. En dan begin ik met een werkje van uh, Blondie. Let's even kijken waar ik hem vinden kan. Heart of Glass, bekend. The night, de Night muziek van Blondie. Film is aanstaande vrijdag 2 december op televisie om 10 voor half 12 voor België 1. Een film met in de hoofdrol Joaquin Phoenix, Mark Wahlberg, Robert Duval en Eva Mendes. Het gaat over een uh, Bobby is eigenaar van een populaire nachtclub in Manhattan die wordt gefinancierd door de Russische maffia. Zijn vader en broer werken bij de New York Police Department en dat moet natuurlijk een keertje misgaan. Best wel een spannende politietriller. En de muziek is natuurlijk heel bekend. Want naast Blondie zit ook deze oude reus erin... We natuurlijk naar CFM Cinema en dan gaat het over filmmuziek... en we luisteren naar de soundtrack van We Own the Night. Dat was David Bowie natuurlijk. En dit wordt gezongen door Jackie Cleason. Een bekende. Ook uit de oude doos eigenlijk, hè. Jackie Cleason, comediant, acteur, een muzikant. Nou, wat was hij allemaal niet? Een bekende figuur en een mooi nummertje uit de film. We Own The Night. Heel veel muziek in deze film is ook geschreven... door een hele bekende filmcomponist. En die heet, even kijken hoe die heet... Wojciech Kiliard. En een klein stukje van de aftiteling. Ah, je hoort het al, deze muziek is eigenlijk meer geschikt voor twee uur van uh, CFM Cinema. Dus ik ga deze afbreken. En ik doe nog een stukje van uh, Tito Puente, ons bekende jazzmuzikant. Uh, Mambo Diablo. ...bekende orkestleider, bandleider... ...en uh, ja, mooie muziek gemaakt... ...bekende cd's in de jazz scene... ...heel veel danscd's natuurlijk... Uh, even kijken wat ik... Uh, ...oh, het klopt tegen kwart voor tien. ...dus we mogen wat draaien van Ennio Morricone... ...en ik heb gekozen van de laatste cd... ...die net uh, een poosje geleden uitgekomen is... Uh, ...Morricone 60... ...en daar staat natuurlijk wat westere muziek op... ...maar ook wat anders... ...we gaan gewoon wat draaien... ...ik had het beloofd ze eigenlijk allemaal te draaien... ...ik doe er weer een paar... Deze kennen hem allemaal. naar de cd Enio Morricone 60. En dit was natuurlijk een Fistful of Dynamite. En dit is een, ook een hele bekende. Uh, Stagecoach to Red Rock. Dat is uit de hateful eight, uh, uh, dacht ik. vrij lang nu, dus volgens mij 7 zeven minuten ruim... dat wordt me toch een beetje te gortig. Uh, ik had beloofd... om wat meer te draaien, dus dan, ik draai deze, uh, Deborah Theme... uit Once Upon a Time in America... Morricone houdt, dan mag je deze deed natuurlijk niet missen. NEO Morricone, 60 jaar componist. De laatste alweer voor deze keer van NEO. Volgende week zal ik nog een paar verdraaien. Het uh, Love Team Van Enio Morricone, maar dat hou, daar houden we het bij vandaag. En ik zei het al, het is natuurlijk Sinterklaas-tijd, dus we kunnen niet om wat Sinterklaas-muziekjes heen. Er zijn hele mooie opnames van, en die gaan laten we ook horen in dit programma. Onder andere Zie je de Maan Schijnt door de Bomen van Wenders Snijders. Een beetje filmische muziek ook. Past hier dus wel op het einde, zo tegen de klok van tienen. Zie de maan schijnt door de bomen. Wakker staakt u wild geraas. Het heerlijke avondje is gekomen. Het avondje van sint Geluisteren naar het eerste uur van CFM Cinema. En dan gaan we na de klok van Tine gewoon daarmee door natuurlijk. Ik hoop dat je ook tweede uur wil luisteren naar de mooie filmmuziek.